Het is middernacht, het begin van maandag 26 maart... waarop algemoet met het NWS-journaal. Volgens Russische media worden er nog bijna 70 mensen vermist... in het winkelcentrum in Siberië... waar afgelopen middag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden 40 kinderen zijn. Het dodental van de brand is inmiddels opgelopen tot 37. Ook zijn er tientallen gewonden. De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk. Het vuur ontstond op de vierde verdieping van een gebouw... met daarin een speelhal en een bioscoop. Getuigen zeggen dat het brandalarm niet afging. En ook zouden de nooduitgangen van de bioscoop zijn afgesloten. In verschillende Catalaanse steden hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhouding van separatistenleider Poetstemont. In Barcelona greep de politie in toen demonstranten eieren en blikjes gooiden naar politieauto's. Poetstemont werd gearresteerd aan de Deens-Duitse grens. Spanje wil Poetstemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. In het oosten van Tanzania zijn bij een botsing tussen een vrachtwagen en een taxibusje zeker 26 doden en 10 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Tanzania komen elk jaar gemiddeld 9000 mensen om in het verkeer. Belgische paters van de Sint-Sictus-abdij zien af van een rechtszaak tegen de Nederlandse supermarktketen Jan Linders...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 Het weer nog. In de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen en is er lokaal kans op mist. In het zuidoosten wordt het niet kouder dan 2 graden. De ochtend begint droog. Later wisselen zon, wolken en een lokale bui elkaar af. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NWS-journaal. NTO Radio 1. Het is maandag 26 maart 2018. Het is 2 minuten over 12. De zender is Hilversum 1. Vergeet dat stomme spotje wat u net hoorde. De zendtijd van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Mijn naam is Primera de Kishun Technicus is Anne Bakema. Damiendo van Glanewegel is de baas over telefoon, webcam en zieke media. En vandaag volop aandacht voor onze mede-Nederlanders... die onze maatschappij de komende, twintig jaar, de komende jaren gaan dienen. En met de eerbetoon aan mijn dierbare vriend Rabin Beldeelsing... die na 20 jaar dienstbaarheid aan Den Haag iets anders gaat doen. Maar uh, zoals beloofd rondgelang langs al onze gasten hoe ze het hebben gedaan. We hebben 13 kandidaten voor de gemeenteraad als gast gehad. Vijf vrouwen, drie zwarte mannen en vijf witte mannen. We beginnen, Robinje je mag gewoon inbreken en meepraten hoor. We beginnen met mijn witte vriend, op wie ik gestemd heb... ...Erik van den Burg, VVD Amsterdam. Erik, goedendag. Goedenacht. Wat is de uitslag in Amsterdam? Nou, in Amsterdam heeft GroenLinks-Steven gewonnen. Die is met tien zetels gegaan, heeft D66 verloren... ...de PvdA verloren... SP verloren en is de VVD in zetels gelijk gebleven... maar hebben we wel 4.000 stemmen extra gehaald. Ja, één nou, van, ja, van die stemmen Erik, was Erik, uh, gefeliciteerd, hè, jongen. Je hebt het goed gedaan, joh. Dankjewel, je wel, dank okay. Ik erg blij mee. En, ja. Erik, en die zaterdag voor de verkiezing had je het fossiel Bolkensteen... en die gaf een interview aan de Volkskrant... en hij noemde je links en dat je moest oprotten. Was dat afgesproken reclame? Nee, zeker niet. En ik was er ook niet blij mee, maar... Uh... Ik kreeg daarna wel heel veel reacties van Amsterdammers en niet-Amsterdammers. die uh, wel blij met me waren. En dat gaf me een uh, mooie kick om door te gaan. Ja, nee, ik, ik, ik vind dat ik vertelde net aan de Bien voor de uitzending. Ik vertrouw, ik heb gestemd op jou als persoon. En landelijk uh, vind ik de VVD terecht, maar ik vind jou een goede bestuurder. Wat gaan jullie nu doen? Hoe gaat het college? Want ik heb opgeteld als GroenLinks D66 en de P van de A samen hebben 24 zetels: 23. Ja, 23 op een coalitie van 45. Dus ga je verder als wethouder mee, vriend? Of uh, ga die linkse rakters jouw buiten spel zetten? Nog geen idee. Wat GroenLinks heeft gezegd is dat ze in ieder geval geen coalitie willen... van uh, 23 zetels en ook geen coalitie willen met D60 en de VVD. Dus er komt in ieder geval een vierpartijencoalitie coalitie <laughs> in Amsterdam. En uh, we zitten nu nog in de informatiefase en het wordt nog spannend... Uh, ...welke partijen gaan onderhandelen. Ja, maar Maarten van Poelgees die het gaat doen... ...dat was toch je vriendje met wie je vier jaar lang in de college hebt gezeten? Ja, maar het goede aan Maarten van Poelgeest is, is dat het een hele aardige man is... ...met wie ik het goed kan vinden... Maar ...op het moment dat hij gaat onderhandelen... ...vergeet die vriendschap en gaat hij er gewoon <lacht> in <mijn> eigen hart in. <lacht> Erik, mocht tegen je geen wethouder worden, wat ga je dan doen? Geen idee, ik ga er dan streven om het wel te worden en zo niet... ...dan ga ik in de gemeenteraad zitten en dan... Uh, Zullen ze eens zien wat je krijgt als je een wethouder met acht jaar ervaring als wethouder... En daarvoor 11 jaar als dus raadslid in de raad krijgt. Dat worden dan spannende tijden, kan ik je beloven. Ja, Rabien gaat nu alsval na 20 jaar... Jij doet het al 19 jaar. Hij heeft 8 jaar in de raad gezeten, 12 jaar wet. Dus hij doet het toch iets beter dan jij. Ja, nee, Rabien is mijn voorbeeld. Ik heb nog even te gaan. Ja, nou, dat ja. Nou, okay. komt goed hoor. Ik weet, uh, ik weet zeker dat VVD erin komt. Joh. Ja, en behalve dat... Niet dat jullie zitten in de regering. Dan. Nou, mijn vriend Erik van den Burg, gefeliciteerd. Uh, uh, uh, uh, er hebben een aantal mensen echt ook uh, op jou gestemd. Op de persoon eh, uh, maar uh, Erik van den Burg. En ik heb, een aantal mensen hebben dat ook tegen me gezegd. Dus ik ben blij om te zien dat er uh, beloning is voor mensen die hard werken. Dus uh, breek een been mijn vriend. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Matthijs ten Broeke, ben je er? Ja, zeker. Oké, okay, ja, luisteraars. Matthijs heeft de tweet gestuurd. Want hij was op 25 uh, uh, december mijn gast. Uh, uh, oh, ja. uh, of e de, de, week, de week voor 25 december hè Mathijs? Ja, op kerstnacht was dat. Ja, kerstnacht 25 ja. december. En toen was ik ziek en heb, heb je weer een van die foto's getwitterd... dat ik liggend op de ja. grond zat te presenteren. Ja, die mooie foto. Ja. ja. Hé, hey, vriend, jij wordt nog een TV celebrity. Ik heb gekeken. 10 seconden, showtime in de quiz. Dit is de ja. dag op Radio 1. RTL, Late Night, Goedemorgen Nederland. Had je nog tijd om een uh, uh, campagne te voeren in Zutphen? Ja, dat, dat ook nog erbij. Ja, dat was niet verkeerd voor een, een zutphen dat betreft de media-aandacht. En hoeveel... Campagne. Heb je gewonnen of verloren? Um, wij zijn de, weer opnieuw de op één na grootste partij geworden. Dus ja. dat is niet verkeerd. Maar hoeveel zetels hadden jullie en hoeveel hebben jullie nu? Ja, we, we zijn blij steken. We hebben nog steeds vier zetels nu. Okay. Uh, en bij ons is GroenLinks de grootste geworden. De grote winnaar. Mm -hmm, ja. Uh, uh, ja, dat is wel vergelijkbaar zoals in de rest uh, van het land. Mm -hmm. uh, ja, wij zijn heel blij dat wij uh, de, nou ja, de vier zetels nu hebben. Maar wat nog misschien nog wel belangrijker is... is dat uh, de partijen die voor ons plan zijn... om die marktwerking uit de huishoudenszorg ja. te slopen... We het over gehad oh. toen, eh, dat we daar nu, dat we nu een meerderheid hebben. Okay, maar, maar hoe komt het... Uh, hoe komt, SP heeft behoorlijk verloren, hè? ook in Den Haag bijvoorbeeld, in de grote ja. gemeente, maar bij jullie toch uh, hartstikke goed gedaan. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ja, het, is, het is echt wel heel verschillend gegaan uh, per plek. En uh, uh, uh, volgens mij Den Haag... Uh, uh, ja. Na één zetel, tekenen, naar ja? zetel, ja. Ja, Amsterdam ja. naar drie, ja. van zes. Ja, het verschilt heel erg per plek. Want er zijn ook meerdere steden waar de SP juist weer de grootste is geworden. Ja. Uh, sowieso de grote steden heeft de SP het gewoon niet heel goed gedaan. Nee, ik zou je zeggen uh, waarom uh, Matthijs? want kijk die thuiszorg wat, wat hij heel goed heeft gedaan, Rabin ze gaan een gemeentelijke thuiszorg weer beginnen in Zutphen, uh, en daar heeft yes. Matthijs voor gelobbyd, PvdA heeft uiteindelijk voorgestemd. en dan zie je dat het lokaal oh, betaalt pasties. Matthijs. als je met een concreet plan ja. komt, en in uh -huh. Amsterdam heeft, is, is dat Arjan Vliegenhart en Laurens Ivens niet gelukt, in Den Haag ook niet in Nijmegen, dus die plekken uh. waar ze mee bestuurd hebben Ze uh, zijn ze te veel bestuurdertje yeah. gaan spelen, en te weinig actie voeren, uh. dus ga jij in het college gaan zitten uh, gaan jullie mee onderhandelen ja, als we, ja, we gaan sowieso mee onderhandelen en ik hoop, ik hoop dat uh, ja, GroenLinks is natuurlijk nu als groot bij ons uh, aanzet bij de onderhandelingen. Ik hoop dat ze het uh, uh, uh, over de linkse boeg uh, gaan gooien en uh, zodat we nu ook voor elkaar gaan krijgen om de marktwerking uit de zorg uh, te halen uh, en dit plan door kunnen laten gaan. Oké, Matthijs, we gaan afspreken dat als het college gevormd is en je, dat, je, dat we weer even bellen zodat je ons kan vertellen ja. wat je gaat doen. Ja, dat is een goed plan. Kom Dankjewel en wel. En goed aan je vader. Succes. Ja, natuurlijk. Okay. Ja, dames en heren, hier is de, een van de grote winnaars. De man waar ik erg trots op ben en dankbaar ben dat hij in, in ons land, in Emmen, uh, de bevolking dient. Dag, Bauke Goedemorgen. Dat Vertel even. Ik hoorde overal PvdA, Emmen heeft gewonnen. Is dat zo? Dat is zo. Ja hoor, we hebben er één zetel gewonnen. Nou, Rabien, wat ja, zien. Ja, ik, ben, ik, ik, ik word alleen maar jaloers. Ja. Jullie zijn in Den Haag helemaal gedecideerd. Er nou, we zijn uh, ja, drie zetels overgehouden ja. nu. Ja, en Emma tegeloven. laat aan het zien ja. dat als je een gezicht bent, hij was de nummer twee op de lijst. Boken en je hebt een heleboel voorkeursstemmen gehad, hè? Eh, eh, klopt, ook nog eens, ja. Ja, en dat meisje Ugbaat Cominci die zo uitgescholden was, hoe is het met haar gegaan? Ah, ook zij is uh, met voorkeur stemmen uh, gekozen uh, in de gemeenteraad. Ja. Ja. Bouke, wat is je geheim geweest, joh? Nou, Want we zitten natuurlijk wij, landelijk uh, gewoon in een groot uh, probleem, hè? Ik bedoel, uh, ja, je wordt toch meegesleurd en zo. Maar ja, blijkbaar uh, heeft dat niet voor jou gegolden, zeg maar. Nou, ik denk dat wij hebben laten zien dat we in Emmen uh, één een uh, stabiele partij zijn. Dat we uh, een dragende factor zijn in het bestuur, maar dat we ook... Staan voor onze normen en waarden, euh, euh, euh, zeg maar, de politiek van waarden en dat we daar ook niet voor weglopen. Dat gaat euh, als het gaat over hoe je met mensen elkaar omgaat, respect, fatsoen, dat we dat gewoon, euh, dat je dat op, op, op elkaar op aanspreekt. Ja. Euh, dat je daar ook niet voor wegloopt, dat je dat niet wegdrukt. En euh, nou ja, dat er ook een tijdsgeest is dat mensen euh, ook wel een beetje euh, genoeg van hebben volgens mij dat uh, we zaken uh, maar over ons heen laten komen. Uh, en dat er dus ook behoefte is aan politici die opstaan... en zeggen van uh, tot hier en niet verder. Maar PVV is toch in uh, Emmen ook binnengekomen in de raad? Die is met uh, drie zetels uh, binnengekomen. Ja. En uh, ze waren in, uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen nog uh, de grootste met 18 procent. En ze zijn nu onder de 8 procent gebleven. Oké, okay. ja. en, en, en ga je weer onderhandelen voor het college? Uh, ga je, is de bedoeling dat je door gaat besturen, Boker? Nou ja, uh, de, de coalitie die er zat heeft uh, wel iets verloren. Uh, maar de Partij van de Arbeid heeft gewonnen. En uh, er is nog steeds een werkbare meerderheid in de raad voor dit college. Mm -hmm. Dus dat is wel uh, een, een punt waar, uh, nou ja, wat, wat in ieder geval gegeven is. Uh, maar ja, goed... Uh, dat hangt niet alleen um, van één partij af, dat hangt van meerdere partijen af. En daar zullen uh, de komende weken over uh, verder gesproken gesp gesp gesp gaan worden. Nou, Bokke Arendt, Spie van Daar en mijn hartelijk gefeliciteerd met jullie overwinning. En uh, misschien moet je maar landelijk uh, uh, de partijen uh, gaan opwerpen, als uh, lijsttrekker of zo. Nou, ik uh, vind de, de lokale politiek is de mooiste politiek die er is. Dus uh, helemaal, ik ga niet helemaal, mee, helemaal mee Helemaal okay. mee Maar help hem wel ons een <laughs> beetje in Den Haag dan. <laughs> <laughs> dankjewel, Balka Aard. Kom, de, kom, de ster uit het noorden, dankjewel. Dankjewel. Dag, uh, Queenie ja, Rajkowski-Beder. Hey Prem. Hé, hey, Moet ik je feliciteren? Vertel, hebben jullie gewonnen of verloren in Utrecht? Gewonnen, 1-0 erbij, van 5 naar 6. Zo, zo. En wie was de grote winnaar in Utrecht? GroenLinks ook. Uh, wat wel interessant was... aan de westkant van het kanaal zijn wij de grootste en aan de oostkant <laughs> GroenLinks. Dus die uh, tweedeling is wel uh, zichtbaar in Utrecht. Maar uh, GroenLinks bij voor de grootste, dus zij gaan nu ook de handelingen uh, leiden. Maar als ik tel, tel voor me op... Met, met wie kunnen ze college vormen... zonder dat de VVD meedoet? Uh, nou, dat is nogal lastig. Ze hebben wel samen met uh, D60... Hebben zij de helft van de stemmen uh, in de gemeenteraad. Dus dat is al wel veel... Alleen, um, wij hebben negen partijen nu in de gemeenteraad... met allemaal één of twee zetels. Dus totale versplintering. Ja. Um, dus ze zullen sowieso, als ze om de VVD heen willen... ...zullen ze sowieso al met meerdere kleine partijen moeten samenwerken... ...om een beetje een stabiele meerderheid te hebben. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is wel lastig, uh, sowieso, wie de coalitie wordt... ...voor de komende vier jaar in de lokale politiek. Want je hebt D66, GroenLinks en VVD als grote partijen... ...en de rest is allemaal één of twee zetels. Denk Deze heeft partijen. toch twee zetels? Ja, klopt, ja. Ja, en, en, en de, de, de, de PvdA heeft hoeveel zetels? Uh, ook twee. <laughs> Robin Baldis, ik wil ja, gaan. Waarom lachen, Waarom je lachen? <laughs> ja, lachen. Hou ja. toch op. Uh. En PVV 1, <laughs> uh, CDA 2, Twist u 2. Ja, ja dus dat is echt een heel. Helemaal versplinterd. versplinterd. Ja, ja maar ja. daar da da da hoop ja. ik voor je. Uh, nou, Queen, ik moet je wel zeggen: pas op met die leuif van D66. Want samen met zijn bestuur is ze hel. kan je collega in Amsterdam je vertellen. Dus ze onbetrouwbare <laughs> dus, ja, zijn onbetrouwbare sujetten. Maar wat zijn je, je persoonlijk? We, ja? als, als, als, als jullie gaan onderhandelen, ga je, ga je wethouder worden of ga je in de raad blijven? Nee, in de raad. In de raad is, in de raad is zeker dat Ik wil nog vier jaar gewoon vanuit de raad uh, Utrecht te bedienen. Ik ben nog lang niet klaar als raadslid. Nee. Uh, wat ook nog wel opvallend is trouwens aan onze verkiezingsuitslag is dat er... Vier extra vrouwen in de raad zijn gekozen met voorkeurstemmen. Okay, uh, ah. Alleen bij, uh, bij Denk is er één vrouw uitgestemd omdat een man meer stem had. Dus dat ah, is ook wel grappige verhouding. Ja. Die rare man slim. Hey, uh, uh, uh, Queenie, dan, dan nog uh, één belangrijk ding. Je, je bent nog jong. Ja. Je hebt, uh, jullie gaan er tegenaan. Utrecht de komende vier jaar. En dan blijf je gewoon, ja. dat zeg je net, je blijft in de raad zitten. Maar dan hebben jullie wel een vrouw ja. als wethouderskandidaat. Ja zeker, we hebben een lijstje met wethouderskandidaten en er staan evenveel mannen als vrouwen op. Dus we okay. gaan echt gewoon kijken, stel we mogen een wethouder leveren, uh, dan gaan we gewoon echt kijken wie is de beste persoon voor deze portefeuille. Okay. Uh, maar we hebben genoeg uh, kandidaten van allerlei diverse klimaatjes. En die Armando, die, die, die, die mee wilde doen dankzij wie jij hebt getekend dat ze lijst, hoeveel stemmen heeft hij gehad? Twaalf? Ja. Uh, 0,1% wow, <lacht> uh -huh. <lacht> <lacht> Niet heel veel ja, Hij heeft wel zijn best gedaan hoor Hij heeft op de dag van de verkiezingen nog buiten gestaan met een, met een soort megafoon van stem op mij ja. Uh, Maar ja, er was niemand op het stadhuisplein die dag, dus misschien dat er daaraan even leeg Dankjewel Queenie. En we hebben contact als, het, uh, als je in het college komt, goed? Is goed. Dankjewel en groet aan je vriend. Uh, ja, ze heeft een heel leuke vriend. En ze is lang, Rabin. Okay. En de, de vriend is erg lang, maar ze heeft ook een lange vriend. Dus uh, die, die vriend was mee de avond. Oh, als de ja, leuke, leuk koppel. Nico Drost, goedenacht. Hey, goedenavond, Tren. Hey, Nico, vertel op. Renen, heeft ChristenUnie gewonnen, verloren of gelijk gebleven? Ja, ah, we hebben een beetje gewonnen. We hebben, ik geloof, iets van 15% stemmen extra gekregen. We zijn nu de vierde partij van Renen geworden. Maar, maar hoe, uh, hoeveel zetels? Dat, dat heeft niet gegeven, dit in extra zetels. We hebben nog eens twee zetels, ja. maar nu wel uh, dikke. Ja, en de, heeft GroenLinks ook gewonnen bij jullie? Wij hebben geen GroenLinks. Wij hebben, GroenLinks is bij ons in, in een lokale combinatie samengegaan. En die hebben ten het nood hun derde zetel weten te behouden. Dus die hebben niet echt gewonnen of zo. Maar en wie, wie is de grootste partij in Renen dan? SGP nog steeds. Okay. Die, hebben wel, die hebben wel een zetel ingeleverd. Dus die hebben nu drie zetels. Dat is bij ons maximale op dit moment dus. Uh, maar ze zijn nog wel de grootste. Ze hebben de meeste stemmen gekregen. Dus zij zijn nu uh, met de formatie gestart. J met jullie hebben formatie, daar eigenlijk. geen combinatie, zeg maar. ChristenUnie-SGP. Nee. Nee. Nee, Dit is dinners... ja. rennen, hè. Is ja, ja. Hier, hier, hier, daar vechten ze elkaar de tent uit. Hè? Nee, toch. <laughs> Jullie zijn toch matties, of niet? <laughs> nee. nee, we respecteren elkaar. Okay. Ja, zeker wel. En we respecteren elkaar achtergrond. En daar zien we natuurlijk al, uh, overeenstemming in. Maar we zijn toch wel twee uh, echte, uh, echte eigen partijen. met eigen geluid. Je, wat ik het leuke vond van Nico... is hij zit in een kleine gemeente en hij legt uit. En dat vond ik weer grappig. Hoe, hij doet het zo slim, want hij zorgt dat al die samenwerkingsverbanden... In al die gemeenteraden, de mensen van de Christen jullie dan dezelfde vragen stellen, dezelfde moties indienen en ook ja. met andere partijen dus heel laat zien. En dat is het bijzondere, arena dat jullie nog steeds een zelfstandige gemeente zijn, hoe hoe, klaar, hoe erg het ook is. Ja, klopt. Die kleines moet slim zijn, toch? Zo is het. Ja, dat is waar. Ja. Nou, hey Nico, dankjewel. En bellen we wanneer je de uitslag hebt, of je de college gaat. Ja, ja dat is goed. Ik laat je weten. Dan ben, gaan je de kandidaat, in? ben je kandidaat wethouder? Nee, ik ben niet de kandidaat wethouder. Ik heb enorm veel plezier in de gemeenteraad zelf. Hm. Wij hebben een goede wethouder geleverd de afgelopen vier jaar. En die wil graag nog, nog doorgaan als we de kans krijgen. Oké, okay, dankjewel mijn vriend. En veel succes. En dankjewel Gaat voor naam, al het harde werk wat je daar doet, Irene. Oh, dankjewel. Um, dankjewel. Aysa Messiani, als je luistert. CDA Fanlo, je telefoon staat uit. Wil je die alsjeblieft aandoen? Paul Rapport uit GroenLinks, staat. Goedenacht. Ja, goedenavond, PM. Goedenavond. Hey, Paul, Hai. grote winnaar, man. Ja, ja de nou, GroenLinks heeft landelijk heel veel uh, gewonnen. Wij hebben in Zaasat uh, ook uh, redelijk gewonnen, maar uh, niet zoveel als, uh, als bijvoorbeeld in Amsterdam helaas. Nee. Dat, uh, wij zijn van twee naar drie uh, gegaan. Ja. En dat heeft er ook mee te maken. We hebben ook een uh, ja, links uh, en, en ook groene ja, lokale partij. En ja. Die is ook gestegen van drie naar vier. Uh, ja, dus het, het, het groene geluid, de groene politiek heeft in ieder geval wel uh, hoe, uh, ja, hoe heeft, gewonnen. Hoe heeft de, de partij van daarbij het gedaan bij jullie? Althans, überhaupt links... Nou, behoorlijk goed. De uh, Partij van de Arbeid is uh, gedaald van vijf naar vier. Uh, maar dat, uh, ja, dat is wel heel knap. Er uh, doen hier 16 partijen deden er mee. Uh, dertien partijen hebben de gemeenteraad gehaald. Dus het is hier ook uh, zeer uh, versnipperd. En, en, en Denk heeft hoeveel zetels gehaald? Twee. Twee zetels? En PVV? Ja, en, en, en, sorry? PVV? PVV 3. En, en, en hier is het uh, andersom gebeurd dan wat ik uh, net hoorde. Hier heeft een, uh, een vrouwelijke uh, kandidaat van Denk uh, voorkeur stemmen gehad. <laughs> en die is een mannelijke, okay. mannelijke kandidaat uh, voorbij gegaan. Hey, dus, uh... de Paul, jullie hebben ingestemd dat in er, er geen mensen die laag opgeleid zijn... of VWR of Strafblad hebben meer mogen komen wonen? Uh, nou, daar waren wij niet voor, maar uh, ja, uh, er was wel een meerderheid voor, ja, voor de, voor de Rotterdamwet. Ja. Oké. Okay. Ja, klopt. En, en wat, wat gaan jullie doen? Gaan jullie mee onderhandelen om toe te treden tot het college? Ja, we gaan zeker onderhandelen, ja. maar uh, uh, ja, er zal hier een coalitie nodig zijn van minimaal vijf en misschien wel zes uh, partijen. Oh. Uh, ja, en, en de, de kans bestaat dat wij daarin uh, zitten, maar uh, ja, het kan eigenlijk nog alle kanten op. En ga jij uh, wethouder worden als jullie mee gaan doen? Uh, die, die kans is groot. Dat ligt ook wel aan de, aan de portefeuille die, uh, ja, die we dan krijgen. Maar uh, ja, ik ben wel uh, de kandidaat ook uh, daarvoor. En komt het en, uh, cultuurhuis dan ook? Gaat dat cultuurhuis nog door? <laughs> ja, dat blijft een tijdelijk uh, onderwerp, uh, Prem. Dat was het ook uh, in, de, in de hele campagne. Daar is ook nog een apart uh, debat over geweest, maar dat, de, nou, het, het definitieve besluit erover is nog niet genomen. En dat, dat, dat uh, eert er nog wel een tijdje door. Wat uh. leuk is, Robin, je voelde aan Paul Laporte dat ja. hij eigenlijk ook niet eens was, maar hij had zijn woord gegeven... Nee, dat is niet waar, Prim. Oh. Nee, hoor, Ik zie dat helemaal zitten. Ik ben er echt een uh, groot voorstander van. En was ik ook. Maar uh, ja. Ja, het, het, het ligt heel gevoelig. En het lag ook in de campagne heel gevoelig. Uh, ja, en dat hebben wij gemerkt ook. Dat dat een uh, ja, gevoelig punt was hier in, uh, in Zaanstad. Oké, okay, Paul ja. Laporte, GroenLinks, Zaanstad. We spreken af dat als je naar het college gaat en er is een akkoord... dat we even bellen, zodat je onze luisteraars kan vertellen. Want je weet, hè, jullie zijn toch een beetje de popiopies. En je was de enige die ik van GroenLinks kon binnengaan. Ja, en, en, en mocht u in een cultuurhuis komen... dan uh, nodig ik jou ook uit uh, Prim om, <lacht> om, om daar uh, Kom avond, ik te komen. Kom uh, ik zeker, eh? Paul. Dankjewel ja. en gefeliciteerd. Hey, jij Doeg. ook bedankt. Oké, okay, dank je. ga, <lacht> ja. mijn vriendje uit D66 Eindhoven. Goedenacht. Goedenacht, goedenacht. Ben je binnengekomen inderdaad? Nee. Wie? Oui. Hoe, hoeveel zetels heeft D66 gehaald in Eindhoven? We hebben zes zetels gehaald en ik was nummer zeven. ja. Maar als, als jullie mee gaan regeren, dan schuif je toch op om erin te komen? Dan is er een groot kans dat ik inderdaad opschuif. Maar of misschien kan je wethouder worden. <laughs> nou, ik ben geen kandidaat uh, wethouder, nee. Hé, hey, maar Pansu vertel, hoe komt het dat jullie het zo slecht deden in Eindhoven? Nou, op zich hebben we het best wel goed gedaan. Als je kijkt naar uh, de rest van de grote steden, uh, hoe deze 6 het gedaan heeft. Uh, we hadden zeven zetels en nu hebben we er zes. Dat betekent dat wij uh, één minder hebben dan vorige keer. Mm -hmm. En ik denk dat dat we redelijk... Uh, nou goed, als je vergelijkt met andere steden... hoe 63 uh, gedaald is... dat we het ook wel uh, redelijk gedaan hebben. Ja, ja. Nou, mijn Benga, mijn vriend... Uh, wat, ga, wat ga je nu doen? Heb je nog wel een leven nu niet meer in de gemeenteraad <laughs> zit? Hm. Hm. Ik heb absoluut een leven. <laughs> dat is zeker waar. Het is, wel, het is, het is apart... Uh, we hebben komende dinsdag hebben we onze laatste graadsvergadering. En dan, uh, dan uh, nemen we afscheid. Dus dan neem ik ook officieel afscheid. En dan is het uh, even een paar uh, aflachten, maanden afwachten. Ja. Ik ben eerste reserve, dus uh, alles kan gebeuren. Oké. Okay. Hé, hey, Panzo, mijn vriend. dankjewel man. Take care. Oké, okay. uh, Ik moet één van twee tweets voorlezen. Uh, uh, uh, er is de groete wordt gedaan aan Paul Laporte door Edwin Klees. Die had hem toen aanbevolen, Maar wat leuk is, hij hey, noemt copyright. De P van de A in Montverland heeft zich met drie zetels gehandhaafd. Daar is zijn stem naartoe gegaan, omdat hij vindt dat de wethouder goed werk doet en heeft gedaan. Dus ook nou. in Montverland. Verland heeft de P van de A's zich gehandhaafd met drie zetels. Oh, prachtig. Zie je, daarom, is, daarom is, zijn die Twitteraars zo, zo leuk, want dan krijgen je dat. En, nu, en nu, Rubien, nu, een vrouw waar ik helemaal fan van ben. Ik zal nooit in mijn, van mijn lief op een gelovige partij stemmen, maar bij, op haar zal ik gestemd hebben. Goedendag, Gerdien Rots. Goedienacht. Vertel, wat is de uitslag in Zwolle? Zijn jullie de grootste gebleven? Wij zijn de grootste gebleven, ja. Wij hebben ook uh, stemmen erbij gekregen. Dus groei qua stemmenaantal. Maar omdat uh, de opkomst hier ook een stuk hoger was... Uh, heeft dat zich niet vertaald in een uh, zetel de uh, bijsterker nog eigenlijk, we hebben een zetel ingeleverd, ja. maar daarmee zijn we nog steeds te groter geleverd. Ja, dus oké, okay, de kriesdrempel is gewoon hoger geworden, ja. waardoor maar jullie hebben een zetel ingeleverd en hoe heeft de PvdA het gedaan in Zwolle? Uh, die is gezakt van uh, zes naar vier zetels. Oh, wat inderdaad... Okay. Rabien Bondeels, ik zit uh. tegenover me... en inderdaad hebben ze pakvlak zijn naar drie zetels gegaan. Dus hij was helemaal ziek. Hij wilde eigenlijk... Van mij is toch vandaan gekomen. Maar uh, we, ga jullie even doorbesturen, Gerdien? Um, nou, dat ligt uh, volgens nog wel uh, voor de hand. Inderdaad, ja. We uh, zijn begonnen ook met... Uh, het coalitieonderhandelingsproces uh, voor ons te geven. En um, uh, daar gaan we gewoon uh, de komende week uh, uh, vol mee aan de slag. Mm -hmm. uh, we hebben afgelopen vrijdagmiddag een duidingsdebat gehad in de Raad. En daar uh, ja, gaf eigenlijk ook elke partij aan dat ze verwachten dat wij het voortouw uh, opnieuw nemen. Net ja. als vier nou, jaar geleden. Dat is heel erg voortvarend, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar ze hebben jullie hebben een werkbare meerderheid en jullie kunnen een makkelijke college vormen, toch? Ja, ja. Uh, GroenLinks is hier uh, flink gegroeid, van drie naar uh, uh, zeven zetels. Uh, en uh, een lokale partij, Zwolwacht, ja. is ook uh, behoorlijk gegroeid. Uh, nou, uh, dat ligt uh, het meest voor de hand dat we met hun uh, als eerste ook uh, gesprekken gaan voeren. Uh, de VVD zat in de coalitie. Maar zat voor, GroenLinks voorheen ook wel in de coalitie? nee. Nee, nee, niet nou, in dat, de afgelopen... Ja, dat wordt dan wel een stevig gesprek, denk ik, of niet? Um, ja, uh, op zich uh, hebben wij veel overeenkomsten met GroenLinks. Okay. <laughs> maar de, ja. uh, uh, ChristenUnie maar... is op de sociale agenda, Rabin. Hmm. Uh, vooral in de gemeente is ChristenUnie en uh, uh, GroenLinks vrij... Eens over duurzaamheid, over sociaal beleid ja. en zo. Daar zitten, ja. Landelijk ja. zo, zullen er iets meer verschillen zijn. Maar lokaal totaal niet, hè, Gerdien. Nee, ik denk dat wij uh, eigenlijk ja, op heel veel onderwerpen... het uh, snel met elkaar eens zullen zijn. Ja. Ja. Dus uh, okay. ja, nou. ik kijk er wel naar uit ook. Nou, van harte gefeliciteerd Gerdien. Terwijl als van de ChristenUnie in Zwolle. En ik ben Hartelijk blij wel. om te zien dat jij als christelijke vrouw... ...daar meer stem heb binnen weten te halen. Jammer dat het in zetels gedaald is. Ja. Oké, okay, ja. dankjewel. En we bellen als, we, als het rond is het college, hè? Oké, okay, prima. Oké, okay, doei. Luister ja, ja. En dan weer een andere vrouw, Rubien. Ik heb deze vrouw ontmoet. Was erg onder de indruk. Een ontzettend linkse, zoals opnieuw zo van de Aken Zee... ...maar is helaas van het CDA oh. in uh, Almere. nacht vrouwje de jongen. Goedenavond. Hi, vertel. Hoe was de uitslag voor jou? Uh, nou ja, we hebben licht verloren, zoals dat uh, heet. Dat uh, betekent dat we in stemmen hetzelfde, uh, of in zetels hetzelfde zijn gebleven... Ja, maar nee. uh, um, uh, wel een klein aandeel uh, verlies hebben moeten nemen. Serieus, dus twee zetels maar? Ja. ja, die hadden we ook, hè? Ja, dus die twee zetels maar. Ik had gedacht dat als wethouder... je toch een beetje een uh, goede publiciteit zou hebben gehad. Ja, die heb ik ook wel gehad, maar dat heeft zich uh, niet vertaald niet verteld, in, uh, in een extra zetel. En dat, uh, ja, dat uh, vond ik wel heel erg jammer. Hey. <laughs> en nu gaan we de Bindbelweersing een beetje blij maken, je collega-wethouder uit Den Haag. Want, hoeveel zetels heeft de Partij van de Arbeid al Almere gehaald? Ja, die is gestegen met twee zetels. Wauw! Dus die hebben van vijf naar zeven zetels zijn gegaan. Zo! Ja, en hoe kwam dat, Fronkje? Ja, dat zou je ze eigenlijk vooral zelf moeten kijken, vragen. Maar ik denk dat ze een uh, hele goede campagne, campagne hebben gevoerd. En wat opvallend is, Rabien, het goede nieuws... PVV heeft twee zetels verloren, hè, Vrookje? Ja, maar ja. overal zo'n beetje. Ja. maar ze, Want ja. Waar ze zaten dus in Den Haag ook natuurlijk, Ja, hè? ja maar ze, ze, ja. ze zijn niet meer de grootste in Almere, hè? Nee, nee, ze zijn bij lange na niet meer de grootste. Ze hadden er eigenlijk negen, hè. Want ja. ze hadden één afsplitsing. Ja. En ze zijn nu naar zes gegaan ja. en uh, de VVD is bij ons het grootste geworden. En dan op de tweede plaats met zeven zetels de Partij van de Arbeid? Ja, ja. ja, nou, ja ik, kom, ik kom gauw langs daar in Alweer. <laughs> <laughs> wie is de lees. En, en wat denk je, vrouw Je kunt nu een beter college maken, nu uh, zeg maar GroenLinks gegroeid is en uh, PVV gekrompen. Want, uh, je, want jullie zaten nu met vier partijen in, de, in, de, in het college? Vijf. Vijf? En ja, ik, is de verwachting dat jullie met, minder, met één partij minder gaan doen nu? Ik uh, weet het niet. Ik, uh, uh, mij past een bescheiden uh, rol en ik zit, uh, uh, ben niet in de regie. Dus ik, uh, nee. ik wacht af. Oké, okay, maar als ik tel, jullie hebben 45 zetels in de gemeenteraad van Almere. Ja. En dan tel ik even snel 8 van GroenLinks, 7 van de partij van de Arbeid is 15. Nee, uh, die 8 zijn van de VVD. Ja? Sorry, 8 van de VVD en 7 van ja. de Partij van de Arbeid is 15. Hoeveel heeft die ja. 66? 5. Uh, 15 en 5 uh, is gedaan. 20, met jou is 22. Nee, dan moeten ze wel bij uh, GroenLinks gaan uitkomen, hè? Dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik denk nog steeds dat ik een hele goede partij ben en een goede wethouder. Ja, dat vind ik <lacht> ook. Nou, Vrookje de Jonge, we bellen wanneer de uitslag er is van het college. En uh, veel sterkte. En ja, ik vind het echt jammer dat jij minder, mm. minder stem hebt gehad. Want dat vind je wel goed. Ja, nou, uh, uh, dankjewel. <lacht> ja. Nou, succes, Vrookje. Nou, <lacht> ja. dankjewel, Vrookje. Hey, Rubin, zie je Almere een giefde. Kijk hoeveel, hoeveel ja, plekken. Emmen, de... almere, de, de, de, de P van de A kan het toch wel op plekken goed doen. Nou, blijkbaar, ja. Ja, ik, ik, we gaan zo over daarna maar ik ben ervan overtuigd. Ik kom maar zo op. Lieke van Rossum, goedenacht. Hé, hey, goedenacht. Vertel, hebben jullie gewonnen, Lieke van Rossum van de SP Delft? Hebben jullie gewonnen, verloren of gelijk gebleven? Uh, wij zijn met de SP in Delft gelijk gebleven. Minder stemmen ook of meer? Um, volgens mij, het was heel vergelijkbaar. Het was geloof ik ietsje minder, maar uh, nog steeds drie zetels. Oké, okay, en uh, die, die studentenpartij heeft weer uh, gewonnen, geloof ik? Ja, ja, ja, die zijn echt groot geworden en GroenLinks is de allergrootste geworden. Ja. En inderdaad de lokale partijen hebben uh, gewonnen en deze 66 en PvdA hebben verloren. Oké, okay, hoeveel is PvdA teruggegaan in Delft? Eén uh, omlaag, van vier naar drie. Oh, nou, okay, stop, nou 25 veel mee. procent. Ja, veel meer, ja, er zijn wel meer jaren. Wie het wel, Niels, ik ben er gegaan, <laughs> naar drie? Nee, joh, gewoon doorgaan. Nee, met maar jou. hoeveel hadden jullie toen jij afgelopen periode... Nee, zes. We zijn gehalveerd. We hebben in Den Haag gewoon. Ja, oh, ja. dus bij jullie is het klaar. <laughs> Oké, okay, en Lieke, gaan jullie mee besturen? Of, uh... Ja, daar gaan we over praten. Maar het GroenLinks wordt toch een linkse uh, college, ja, daar zou je wel van uitgaan. Dus, uh, dus ik uh, neem aan dat we serieus in, uh, in gesprek gaan uh, daarover. Maar ja, we moeten er wel uitzien uh, te komen, want uh, we hebben natuurlijk een aantal onderwerpen toen ook uh, bij jou uh, besproken. En uh, ja, deze, deze partij en nog een aantal anderen zaten altijd in het stadsbestuur en daar waren we het nooit over eens. Dus, uh, maar wie weet kan het nu wel. Oké, okay. nou, Lieke, hou je ons op de hoogte? Lieke van Rossum, een leestrekker van de Socialistische Partij in Delft. En een geweldig mens. En uh, succes uh, met je, ja, je werk en het raadslidmaatschap. Yes, dankjewel. je wel. Dank je Veel plezier vanavond. Doeg! En kijk, tegen Doeg. het einde, toen moet je nagen. Nu komt de vrouw, En daar ik, de enige waar ik het ja? echt jammer vind dat SD66 hier verloren. Goedenacht, Sabine, aan de weg. Sabine? Ja. Hi. Hi. Arnhem. Oh, hi, hi. Arnhem, ja. Arnhem, ja. Ja, ja. Vertel, hoe is het gegaan bij jullie? Ja, verloren van 8 naar 5. Nee, ja. ja. Dat is een stevig verlies. Trek je het persoonlijk aan? Ja, dat is gewoon jammer natuurlijk. Maar met 5 zetels zijn we ook tevreden. is nog steeds op 1 na beste uitslag sinds 20 jaar. Uh, dus ik heb er wel zin in de komende jaren. Ja, maar jij was het boegbeeld. Jij was de leestrekker. Ja, je doet hartstikke je best, hè? Dat weet je. Ja. Ja, GroenLinks ook de grote winnaar hier in Arnhem. Uh -huh. Hoeveel zetels? Zeven zetels. Er zijn van vier naar zeven zetels gegaan. En Denk? Denk heeft twee zetels gekregen en de PVV ook. Zo, dus de racisten houden elkaar in evenwicht. Ja, en dan, precies. Oké, okay, maar dat we zeggen dat de kans groot is dat jullie in het college komen. Nou ja, GroenLinks gaat een informateur aanstellen. Uh, dus uh, ik hoop dat we uitgenodigd worden voor een gesprek, natuurlijk. Ben je kandidaat kandidaatwethouder? Nee, nee, ik ben geen kandidaat-wethouder. Oh, wat jammer nog, waarom niet? <laughs> Fractievoorzitter vind ik echt uh, super mooi om te doen. En dat wil ik ook de komende vier jaar uh, blijven doen. Mm -hmm. Dus, oh. nou, uh, zullen we dan afspreken dat als jullie uh, er, erin zijn, dat, uh, dat we eruit zijn, dat je me even belt. En eh, uh, uh, uh, ja, Maar Sabine, ik was echt. Ik ja. kreeg ook veel. Echt waar een heleboel mensen hebben na afloop van de uitzending met jou. Ik heb heel veel reacties gekregen. En een heleboel mensen vonden je een gecommitteerde, fantastische... En die zeiden: Ja, die moet wet worden. Dan ga je gewoon in de gemeenteraad zitten. Het is zonde van je talent. Ja, maar dat is ook hartstikke eer ja, voor jou in de gemeenteraad. Ja, fractievoorzitter is ook een mooie job hoor. Dat om dingen te doen. Zie, ja, dat toch? vind ik ook. Maar even mijn nieuwsgierigheid. Hoe heeft de PvdA ja. het gedaan? De P van de Audi is van 5 naar 4. 5 naar 4. Gegaan. Dus er is niet echt een Marcouche-effect geweest. Uh. Nou, dat denk ik misschien ook wel. Ja. Yeah. Want in sommige steden zijn ze nog verder naar beneden gegaan. Zoals in Den Haag. Een... Tegen half weer. Ja, bijvoorbeeld Den Haag. Noem maar maar. Nee, nee. Amsterdam zijn ze ook... Uh... Ik, ik blijf nog zitten. Ik Sabine, laten we afspreken. En, eh, laten we afspreken dat als je... Wat, want je was een fantastische gast. Dus als je ooit weer zin hebt, meld me maar. Ja. Want de luisteraars vonden het echt heel leuk dat je er was. Helemaal goed, Trent. Dankjewel. Okay. Maak het echt... zeker gebruik. Groeten aan je man en de kinderen. Zal ik doen, Oké, dankjewel. Ays okay, uh, ja, Missiani's telefoon staat nog steeds uit. Oké, okay, luisteraars, uh, Ays Missiani van CDA Venlo's telefoon staat uit. Dus we kunnen niet weten of hij er binnen is. Maar als laatste in de rij is mijn grote vriend... Uh, ...Mohamed Mohandes uit Gouda, P van de A. Mo, hoe gaat het? Ga ja, gaat lekker, Trent. Oké, okay, hoeveel zetels hebben jullie? We hebben vier zetels en daar zijn we heel blij mee, want we hadden er vijf. En uh, we hebben hier tegen de stroom in uh, campagne gevoerd met, een, uh, met in mijn ogen een, een mooi resultaat. Gezien uh, wat er in, uh, het rest, uh, zeg maar in de rest van het land gebeurde met de partij van de arbeid. Oh. oh ja, de inbeltelefoon. Oh luisteraars, we hebben een probleem. Iedereen die wil inbellen, die telefoon was geschakeld naar de andere studio's. Ze kunnen het niet omzetten aan de Bakema. Uh, hebben we een 035-nummer wat bekend is van dit toestel? Uh, oké, okay, Anne gaat even uitzetten voor de luisteraars die allemaal bellen, want we dachten al, wat gebeurt er? Dit? We zouden zitten in de nieuwe studio, we zitten in de oude studio, en toen is Adebakema gaan bellen, uh, maar nu moeten we dus die telefoon omleiden, Daar gaan we zo aan doen, dan mag iedereen die wil bellen, uh, kunnen bellen. Uh, uh, ja, Mohamed, dus vier zetels, hoeveel voorkoosstemmen had jij? Ik had er uh, 550 uh, Ben. Oh, dat is heel weinig. Ja, je Dat is gezien de vier zetels gewoon uh, ja, narratoren wat ik de vorige keer heb gehaald, zeg maar. Hè. Dus uh, je kunt ook niet veel volkenstemmen halen als je partij uh, niet veel stemmen haalt, zeg maar. Hè. Nee, dat maar is, ik had gedacht dat jij goed zou zijn voor een zetel want je bent razend populair in, in, in, in Goda. Nou, kijk, we hebben een zetel zo ongeveer 900. En Sofie heeft een... Uh, ik heb ook veel minder uh, een eigen campagne gevoerd van stem Mo. Ja. Die campagne heb ik veel eerst had. Dus ik heb echt een, onze nummer 3, uh, Sofie, en uh, onze nummer 5 Amen. die ook met volkens stemmen is binnengekomen, veel geholpen. En Sofie heeft bijvoorbeeld 700 stemmen gehaald met haar jongerencampagne. Oké, okay, dat is heel uh, goed, dus heb, ja. Sofie was, dus, was de uh, nummer 3 in... Uh, ja, mode. ik heb, ik heb ja. Mo gevolgd, althans uh, op, zowel ja. op Twitter en zo. Het was een fantastische campagne wat jullie draaiden. Maar ik heb ja, je inderdaad gezien ja. dat je inderdaad jezelf als een beetje een teamspeler hebt opgesteld? Ja, heel bewust. Heel bewust. Ik wilde echt, het was minder mo dan, uh, ja, zoals je me kent, Rabin, dan de vorige campagne. Ja. Ik, ja, ik had echt een coachende rol. Het was de nummer twee met, uh, met veel ervaring. En, ja. uh, uh, gezien de omstandigheden ben ik echt blij met wat er in gouda is. Dus ja, dat is wel door mooi. We zijn de grootste partijen. Er, zijn, er is geen partij met vijf wie, wie is de, de grootste in gouda? Nou, D60 heeft een absolute aantallen, aan de meeste stemmen, maar hij heeft ook vier zetels. Dus D66, volgeordelijk, ChristenUnie en dan Partij van de Arbeid. We zijn A van plek A twee, Alle drie vier plek. zetels. Vier partijen hebben vier zetels. Ja. Wie is de vierde ja. partij met vier zetels ook? VVD dan. CVD. Ja. Ja. VVD, ja. Dus ik, ik keek ja. naar die uitslag en dacht, nou ja, niemand de grootste, alle partijen vier zetels. En bij nee, elkaar wat Weet je wat het we... fijne was, hè, Prem? Sorry, ik ja. even al, weet je ja. wat het fijne was? Kijk, iedereen, toen wij naar beneden liepen, naar 30% procent van de stemmen die toen gesteld werden, de lijst. Sofie en ik liepen naar beneden. En je moest die gezichten zien. Want we hadden de PvdA in Gouda echt uh, ja, door de pers afgeschreven... als dat he, dat, dat de landelijke trend gaat naar twee zetels. Dus toen wij naar beneden kwamen... ja, we leken wel de grootste winnaar uh, die avond in Gouda. Dat was heel, uh, heel bizar uh, wat, daar, uh, wat daar gebeurde. En de meest uh, zichtbare partij in de campagne beweren zij. Gouda positief. Waarvan iedereen dacht, die wordt misschien wel de grootste lo uh, lokale partij. Ja. Die er zelfs van vier naar drie. Dus... Ja. Uh, Wij hebben in Gouda. Kijk, de, de Goudse pers sprak al van een Mohandis-effect. Omdat ja, Sophie Heeze en uh, Ahmed El hadou Eigenlijk alle nieuwe kandidaten. Die heb ik letterlijk uh, bij de Partij van Arbeid Gouda binnengehaald. En ook nog. Uh, Volop, uh, uh, ja, uh, campagne gevoerd uh, met ze, ja. Uh, ja hij ook was in hier... de picture uh, uh, gezet. Gevlucht in de media. En, en uh, alles wat erbij hoort. Dus ik ben wel blij met, uh, maar, uh, met het resultaat. Rabien, het was grappig. Want ik had Mohammed uitgenodigd ja. als gast. En toen heeft hij Sofie meegenomen. Ik zeg maar met twee uur cent. Hij, hij zegt nee. Maar ik wil... En die Sofie was erg leuk. Jong meisje. Heeft, heeft, heeft echt nog dat, dat, dat naïeve en, ja. en enthousiaste. En dus, dus, dus, dus ja, dat, dat wordt leuk. Dat nou, heeft Denk meegedaan bij jullie? Nee. Nee, dat he? nee, is ook niet interessant, hè, Gouda voor Denk. Want wij zijn een stad met een hele grote Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. En die groep is heel slecht opgekomen. In Amsterdam 25% ja. van uh, de Marokkaans-Nederlands ging stemmen, terwijl DENK daar mee deed. Ik denk dat DENK niet kan leunen op de Marokkaans-Nederlandse stem, uh, maar het moet hebben van de Turks-Nederlandse stem als hun basis. Ja. Dus ik denk dat we daar niet op kunnen leunen. Maar wie zijn de racisten bij jullie in de raad dan? Ja, dat ben ik. Nee, ja. alle ja. gekheid. Hé Mohamed, beloof je me dat je uh, ons op de hoogte houdt van... Ben je kandidaatwethouder? Uh, nee, ik, ik ben daar al vanaf toen ik me had aangemeld... ...gezegd van nee, ik wil echt, echt heel hè? bewust... is Oh, wat jammer. Ja. Nou, anders, nou, dat heb ik ook zo vandaag dat ik met 32... ...ik heb 14 politieke jaren erop zitten. Ik zou dan weer 100% politicus zijn. Ik wil echt heel bewust de komende vier jaar ook gebruiken... ...om andere dingen te leren. En uh, over vier jaar ben ik 36, ben ik hartstikke oud. En dan uh, kan ik misschien nog wethouder worden. Nou, uh, We Erik van den Burg, Matthijs ten Broekebouwke, Arends, Quinny Rajkowski, Nico Dros, Paul Lapart, Pansu Bamenga, Gerdin, Rots, Frankje de Jonge, Lieke van Rots, en Sabine weg. en Mohamed Mohamed. Dus dank, dank, dank en succes de komende vier jaar. Ik ben blij ja. dat er mensen zijn als jullie die in ons land de verantwoordelijkheid willen nemen om, om, om uh, uh, mee te doen en mee te besturen. Dankjewel, man. Ga je Doeg. goed. Okay. Doeg. Ja. Uh, uh, Luister, zoals ik al zei, mijn gast vannacht is de geboren communicator. De man die de afgelopen twintig jaar de stad Den Haag gediend heeft. Eerst als raadslid en toen als wethouder. De man die na de vorming van een nieuw college hopelijk tijd gaat nemen... om te sporten, rusten, lezen en schrijven. Mijn vriend Rabin Beldeelsing. <tied> Even kijken, Anne, ben je bezig met de telefoon om te kijken uh, uh, of als we een nummer hebben of wat dan ook, uh, uh, uh, de misschien even bellen met de mensen als dat lukt, want dan kunnen mensen vragen stellen, Rabin, toen ik ooit de laatste primtime radio maakte, afscheid dan van deze mislukte zender, was jij mijn allerlaatste gast, yeah. dat wilde ik heel graag, dat was zes jaar geleden, nu is dit je laatste termijn als wethouder en ben je mijn gast, hoe gaat het mijn vriend? Nou, uh, ik heb het, uh, ik heb het uh, best wel moeilijk mee, moet ik je zeggen. Ik, uh, ja, Op zich gaat het goed, maar uh, ik moet je zeggen dat ik uh, woensdag wel een uh, knockout was. En, uh, uh, en dat is eigenlijk een beetje gebleven. Dus, dus maar waarom? Ik, ik, ik heb het best wel zwaar. Waarom nog, O'Reilly? Nou ja, kijk, weet je, natuurlijk verwacht je verlies. Uh, althans, kijkend naar de landelijke trend en zo. Maar kijk, afgelopen vier jaar. hebben wij als Partij van de Arbeid. in een redelijk rechtscollege. het verschil gemaakt. Uh, voor een stad als Den Haag. voor heel veel mensen. Uh, uh, banen uh, gecreëerd. Uh, armoedebeleid neergezet. Uh, wijkaanpak. ook met sport, sport. Uh, uh, en nog tig uh, andere zaken. We waren heel goed zichtbaar in wijken en in hun buurten. Uh, uh, enorm veel waardering... Um, ik, uh, ik ben een politicus met één been op het stadhuis, maar met een stevig been ook uh, echt in die wijken en in de buurt. Ik bedoel, er gaat echt uh, geen dag voorbij of ik ben ergens, om het maar even zo uit te drukken. En dan, ja, dan denk je van, ja, wacht eens even. Men herkent je. Ik bedoel, men, men, mensen komen bij je. Maar mensen je raken mijn wangen. Maar Robien, was geen kandidaat? Nee. Maar, je hebt de lijsttrekkersverkiezing verloren nee, nee. van, hoe is die jongen? Nee, maar, uh, Martijn Balster ja, was mijn... Uh, en, en, die was, en toen heb je hem helemaal Ondersteunt. Ik was vorige week zondag op een massameeting uh, in, in, in de opera. Die, ja. Wat het grappige was, de eigenaar van de opera was kandidaat voor de partij van de groep De Mos. Ja. En uh, ik zag je daar en ik zag het enthousiasme bij mensen, maar jij was geen kandidaat. Dus ze konden niet. Kijk, als Erik van den Burg nee, maar... lijsttrekker was voor de VVD, zou ik niet op de VVD Nee, maar Robin hebben. Baldeelsing was geen wethouder afgelopen vier jaar voor de BV. Rabin Baldezing, maar voor de Partij van de Arbeid. Ja. En, en ik heb de Partij van de Arbeid geprobeerd natuurlijk een gezicht te geven met het echt het linkse beleid wat ik gevoerd ja. heb. En dan hoop je natuurlijk dat dat opvalt. En dat. Nou ja, goed, het kijk, we hebben, op, we hebben natuurlijk. Hè, ik bedoel, we hebben Almere net gehad, we hebben, we hebben Emmen net gehad. En maar die nog... mensen waren kandidaat Boken Arendt, ja, okay. was wethouder en kandidaat. En die kon op ja. de markt gaan staan en zeggen, wat heb ik fout gedaan? En... Nee, maar dat was ook mijn drive om toch te zeggen tegen de partij, van laat mij nou in de kar trekken. Nou ja goed, ik bedoel, de partij heeft iets anders gekozen. Ja maar Rubin, en... ik, heb, ik heb met mensen in Den Haag gesproken... Hè? Ja. ...die geen partij van de Arbeid hebben gestemd. Die hebben GroenLinks gestemd, hebben D66 gestemd... ...hebben zelf Haagse Stadspartij gestemd. En die mensen zeiden allemaal... ...als Rubin kandidaat was prima. Ja. had ik blind op hem gestemd. Ja. Want wat Richard de Mos doet, waarom deed het ombudspolitiek... ...dat doe jij al twintig jaar. Ja. Ja, nou ja, goed, ik ben een politicus die wel geworteld is in de stad, en in die wijken en zo. Maar ja, goed, het Ravine, is uh, wat heb, het ik is. Ik heb met je gezeten, ik, heb, ik ja. loop met je, ik zie hoe mensen met problemen komen. Alle kleuren wit, zwart, groen, geel. Iedereen zijn problemen naar ja. de, de, de, de juiste dingen door, alles wat er was. Dus ik snap, snap je me, dus mijn probleem is. Als ik naar je lijst keek ja. in Den Haag. Zij heeft geen enkele aansprekende persoon. Ja. Kijk, Erik van den Burg in Amsterdam... hij zit al 19 jaar, heeft in de deelraad gezeten... in zuid hij is wethouder geweest... hij heeft bij een uh, zorgtehuis gewerkt... hij was herkenbaar, Boken Arends, herkenbaar. Ja. Nee, nou goed, ik denk dat uh, Eerval, mijn lijsttrekker, ook best wel herkenbaar is geweest. Hij ben, zit wel kort. Nee, kijk, ik bedoel... Hij heeft uh, geen trekrekord. Ik, ik nee, ik maar ken hij heeft hem. wel vier jaar lang ook ombudspolitiek gevoerd, activistisch politiek gevoerd. En dat heeft hij echt op een uitstekende manier gedaan. Dus wat dat betreft uh, is het misschien nog een beetje te kort om... Uh, ja, die dat herkenbaar... Drie ja, nou ja, goed. Kijk, uh, ja, dus je kunt concluderen dat we wel een beetje slachtoffer zijn geworden van dus die landelijke trend die er wel was. Maar ik had gehoopt, inderdaad. Dat vanwege dat echt sociaal beleid. En mm. nou ja, goed, je hebt me gevolgd. En ik ben, ja, ik bedoel, redelijk vaak in het nieuws geweest in de stad. Maar ja. ook nationaal, hè? ook ja. landelijk. Dus ik had gehoopt dat dat het verschil zou maken. Maar uh, helaas, en dat doet mij best wel pijn. We zijn beide van hetzelfde bouwjaar, 1962. En je ja. bent dus nu ook 56. Uh, uh, Rabien, wat, wat, wat, laten we eerst wat, wat de toekomst. Wat, wat, wat ga je doen? Ik, tot wanneer bleef je wethouder? Nou ja, goed, totdat er een nieuw college is. Hè? Dus, uh, nou ja, goed, wij kennen niet demissionair of missionair. Ja. Dat, dat, dat soort dingen. Uh, formeel kennen we natuurlijk niet in de gemeente. Maar we gedragen ons nu wel zo, hè. Eh... Uh, in, in, in Den Haag moeten de gesprekken beginnen. Ja, ik, bedoel, ik heb net gehoord dat er zelfs al een gemeenteraadsvergadering is geweest... in een gemeente waar er duiding heeft plaatsgevonden. Ja. Nou, dat is dus bij ons nog niet het geval. Ik begrijp dat de grootste partij... althans de, de leider van de grootste partij heeft gezegd... Van, ik ga even wandelen in Limburg en vanaf maandag gaan we aan de slag. Dus ik wacht. Nou, ik moet geduldig gewoon wachten totdat er een nieuw college is... en dan zwaai ik af. Ja, en, en dan, dan hoop heb... ik dat in alle stilte te kunnen doen. En eh, wat, wat ga je dan doen? Nou ja, ik heb niets. Uh, uh, ik heb. Uh, uh, kijk, ik ben een beetje een ouderwetse uh, linkse rakker. Dus ik heb echt in mijn hoofd gehad ik ga mijn mandaat uitzitten. Dus 21 maart is 21 maart. Dus vanaf 22 maart ben ik echt aan het nadenken. En de komende periode ga ik gebruiken om me heen uh, te kijken. Ik hoop dat ik uh, in de politiek iets nog kan blijven doen. En het liefst natuurlijk de lokale politiek. Want daar ligt mijn hart. Je zou een goede burgemeester zijn, denk ik. Nou ja, kijk. Je bent twaalf jaar wethouder van, ja. de, de, van, van de, ja. de, de derde stad van Nederland. Ja. Lid van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, nou ja, daar vallen de klappen op dit moment. Ik ja, bedoel, maar burgemeesters, ja, is een niet... beetje autonoom. Ja, die dingen liggen natuurlijk niet voor het oprapen, maar laten we kijken. Kijk, ik, ik, ik hoop dat ik iets in de politiek nee, kan maar, blijven maar, doen. ik geef de je, je maar... carrièreadvies van je vriend, ik ben ouder je een paar ja. maanden, dus het burgemeesterschap, ik denk ja, ik dat, luister, nou dat ja. er in een goede burgemeester het zal zijn. Ik heb dingen is waarnemer heet uh, mijn vriendje Emiel Roemer, ja. is waarnemend burgemeester in Heerlen. Ja, nou, dus, geweldig. als je ergens zou waarnemen, je dat zien. En ik heb nog een ander aanbod voor je. En dat is? Ik moet een, een, een, een, een, een co-presentator hebben. Want nu is Henk Westbroeken Dus als ik er niet kan of naar het buitenland ja. ben. Of ziek ben of dood. Ja. Dus zou je het leuk vinden ja. om dit programma te presenteren. Je bent ook zwart. Dus het heet Zwarte Priet Praat. Ja. ik het zwarte die uit zijn nek kletst. Nou. nou ja, kijk. Uh, je weet dat mijn roots uh, in de media liggen. Hè? Ja. Ik bedoel, ik heb uh, 19 jaar toch wel rondgelopen. In uh, alles wat met media een beetje te maken heeft. Ja, je dus, was ja. directeur van uh, Migrantenomroep ja, Den Haag. Ook, uh, TV West. Ja, ook in Rotterdam. Ja. En ik heb hier natuurlijk nee, eh, wat documentaires gemaakt enzovoorts. Ja. Met heel veel andere mensen. Bij de OHM en dat soort dingen ja. meer. Dus ja, ik heb er wel een beetje ervaring je mee. Je bent een heel goede presentator. En. Ik zag je bij die massamieting een toespraak houden voor de vuist weg uit het hoofd. Ja. En, en, en, en er waren een aantal mensen ja. daar. En je haalde het zo naar voren met flair. Dus ja, ik moet het, het vervangen ja, maar hebben. Maar dan kan ik, kan ik weer op vakantie ja. mee nee, maar voorzien. toespraken moet je altijd uit het hoofd doen. Toespraken moet je nooit voorlezen. Dat, nee. dat vind ik. Ik vind dat politici die toespraken voorlezen. Kijk, een, een, het publiek wil geen voorgelezen toespraken. Nee. Je, je moet een verhaal vertellen. Ja. En het liefst een verhaal uh, dat mensen raakt... Ja. En natuurlijk heb je wat spreekpunten in je hoofd. En ik probeer dat dus in ieder geval op die manier te doen. Maar Prem, laat mij erover nadenken. Wie okay, weet, dan ben kom ben... ik uh, langs. En okay. dan moeten we maar even kijken. Luisteraars, u luistert naar het programma Zwarte Priet aan de Bakema is de technicus. En nu is er een probleem, luisteraars. U bent gewend dat dit een interactief programma is. Dat u allemaal kunt bellen. Maar we hebben een probleem. U kunt niet bellen, want het telefoonnummer 0800-1121... is niet doorgeschakeld naar deze studio. Het is het telefoonnummer wat ergens hangt. En dit is zo'n mislukte zender waar allerlei... Dingen. en we zouden dus in een nieuwe studio zitten, maar in die nieuwe studio werkt het telefoonapparaat niet goed en kunnen we niet genoeg uh, mensen in de uitzending hebben dus daarom zitten we nog in de oude studio, waar geen raam zit, maar nu is het waren we aangemeld bij de nieuwe studio, dus het telefoonnummer is niet doorgeschakeld, dus Anne Bakeman is nu druk aan het bellen met Janne en Alleman uh, Rabien Beldeelsing, de wethouder in Den Haag van de PvdA, is mijn gast ik ben Primeraar Kijun, u kunt dus wel twitteren apenstaart ZPP op 1 of hashtag zwarte prietraad. u kunt mailen naar zwarte apenstaat, Net.tv, andere meer adressen lezen we niet. U kunt voorlopig dus niet bellen. Dus zodra dat mogelijk is, dan is er hard aan werk. Zal ik zeggen, Rubiind Baldeelsing, je bent ja. eerst begonnen, uh, nu al twintig jaar geleden, ja. als gemeenteraadslid. gemeente-raadslid. Ja. Uh, uh, welk jaar was dat? Dus tweede... 1998. 1998. Ja. En toen stond je welke plek op de uh, lijst van de, van de A? Uh, nummer tien. Ja, en hoeveel zetels hadden jullie toen? 18 nee, groen. toen, uh, ja, nou goed. Nee, nee, het begon dus heel rustig, hè? Ja, nee, ooit had de Partij van de Arbeid in Den Haag 18 zetels. Maar ja. toen je 98 kwam? Maar, ja, dat was dus rondom 10, 11 zo ongeveer ja. uh, uh, hadden wij. Um, uh, nou ja, goed. En het schommelde hè, rondom 10. Ja. Het ging naar 9 een keertje en dan weer naar 14. Ja. Nou weer terug naar 10 zo ongeveer. En toen, in de tijd van Wouter Bos, met Jetta Kleinsma, zeg maar als de lijsttrekker, maakte een klapper naar 15. Dat was in 2006. Ja, maar hoor, hoor, hoor, hoor, je gaat even te snel. Ik kom ja. 98. Dan ben je er, Rabin Beldelsing. Uh, je bent dan 46 jaar, of 36 jaar. Nee, 36 jaar. 36, denk 36 denk ik jaar, ja. ja. ja. ja. ja voor 62, 36, 36 jaar. Je hebt een. Uh, de, een carrière achter de rug in, in media. Het was een populaire jongen, slim, goed. Daar kom je op, op als nummer 10 in die gemeenteraad. Hoe ja. was het de eerste jaren in de gemeenteraad? Nee, kijk, ik bedoel... Ja, kijk, ik had de gemeenteraad gevolgd. Hè. Kijk, ik bedoel, toen ik binnenkwam... toen wist ik natuurlijk wel hoe dat, wat dat politiek bedrijven inhield. Omdat ik nachten doorbracht zeg maar, op de publieke tribune. Nee. En in die tijd duurden de vergaderingen tot drie, vier uur ja. in de ochtend en zo. En daarna dus, naar de kroeg. Ja, ja dus, dus ik, ik, ik, ik volgde dat. Ik, ik, dus, ja, ik, bedoel, ik zat in de wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik vond dat echt fantastisch. Ik vond dat erg mooi. En ik wilde gewoon heel graag in die gemeenteraad. Omdat ik mijn kracht wilde gebruiken om die stad vooruit te helpen. Natuurlijk vanuit... Ja, mijn uh, gedachtegoed hè, vanuit uh, mijn linkse idealen, die ik had. Dus, en toen kwam ik inderdaad binnen. En uh, ja, nou ja, goed. En men heeft geweten ja, dat ik binnenkwam. Ja, want je zorgde nog voor uh, allerlei opschudding. En wat ik het leuke van je vond toen, vier jaar later, ja. in 2002, welke plek stond je toen op de lijst? In 2002. Twee, um, ja nee, kijk toen zat ik ook rondom uh, de tien denk ik hoor, ja. negen of zo. Ja, ja. Toen wat. maakte ik natuurlijk een enorme klapper door heel veel voorkeursstemmen na, binnen te gaan. Daar jaar. wilde ik naartoe ja. komen, ja ja ja, ja maar Rami, kijk, de luisteraar weet het nog niet. Ja. We moeten wel een verhaal vertellen, want wat gebeurde, ik kreeg in 2002, kreeg ja. je geloof ik meer dan een zetel aan voorkeursstemmen? Ja, ja, ja. Toen kreeg ik absoluut een... Uh, uh, ja, het was iets van 5000 stemmen of zo. Ja. En de kiesdeler was rondom de 4000 of ja. zo. Dus ik haalde eigenhandig gewoon mijn, uh, mijn, mijn, mijn eigen zetel binnen, als het ware. Hm. En ja, daarmee stoot je natuurlijk anderen dus af. Maar ik vond dat prima, want ik had natuurlijk heel veel vuurkracht in mij. Ja. Uh, om het, uh, ja, het werk dat ik deed, om daarmee uh, door te gaan. En toen werd in dat college, werd Jette Kleinsma wethouder, wethouder in ja. 2002... Ja. En uh, hoe het er die andere wethouder die leestrekker was? Pierre Hene, Pierre Heine, die was ja. er. En toen kwam 2006. Ja, en, toen, en toen stond jij, want je hebt toen vier jaar in ja. de raad je, je, je punten gemaakt. En waar jij toen in geslaagd bent. Uh, uh, je hebt mensen betrokken die traditioneel niet betrokken waren bij de politiek. Ja. Als gemeenteraadslid, niet eens als wethouder. Nee. Nee, dat, dat is juist het interessante en het mooie van de politiek. Hè? Dus nu praat men over ombudspolitiek en zo. Nou ja, goed, toen hadden we het zo'n beetje al uitgevonden. Ja. Dus eh, je zag ook, en echt hoor, een cross-sectie van de stad. Hè? Dus je ja. praat niet alleen over mensen met een migratie aan nee. de uh, uh, nou ja, overigens kwam ik daar wel wat vaker, hè, ge uh, gezien mijn uh, culturele achtergrond. Maar ik probeerde echt uh, iedereen in de wijken mee te krijgen en dat mm. lukte dus gelukkig ook wel. Uh, en, en ik was best wel zichtbaar geworden en daarom vond ik ook dat ik op nummer drie moest staan op ja. de lijst. Nou ja, dat mocht niet baten, daar was ik natuurlijk pissed off over, ja. want ik kreeg uh, plek uh, vier toen. Maar ja, we maakten inderdaad toen uh, met een... ja, uh, Jetta Kleinsman had het echt uitstekend gedaan. Ja. Ze was ook erg populair op dat ja. moment. En we werden geholpen natuurlijk... door het zogenaamde Wouter Bos effect hè, in die tijd. De verkiezing van 2006 weet ik nog. Ja, dus we maakten een enorme klapper naar 15. En dat betekent dat wij toen met vier wethouders... in het college konden komen. En uh, nou ja, goed, waar ik daar zeer dankbaar voor ben... is dat zij toen mij als mede-onderhandelaar heeft meegenomen. Uh, dus... Uh, uh, uh, Waarom? Nou ja, goed. Kijk, zij moest voorzitten hè, als grote fractie. Dus ja. ze had een onderhandelaar en een secondant nodig. Nou, die onderhandelaar werd Marnix Norder. Ja. Later ook wethouder, wethouder toen. En die was de eerste onderhandelaar en ik was een soort secondant. Maar ja. uh, voor mij was het nieuw. Maar ik kon natuurlijk fantastisch observeren wat er gebeurde. En die ervaring heb ik later op een hele mooie manier kunnen gebruiken. Ja, want je werd, wat ik dus uh, goed vond, Rubin. Je werd in 2006 wethouder. Ja. En waar je meteen in geslaagd bent. En dat vind ik echt, echt, echt knap wat je hebt gedaan. En daarom wilde ik, toen ik stopte met Primtime... wilde ik ook, want ik wilde... dat was 2012, het was, uh, de, de verkiezingen kwamen eraan van uh, de, de, de Tweede Kamer. Ja. En ik wilde mensen laten zien hoe knap het kan zijn... dat iemand met een kleurtje, geboren in, in Suriname... op jonge leeftijd naar hier gekomen hoe jij zo verbindend kon zijn. Jij ziet geen kleuren, je ziet geen seks. Je, je, je ziet de opdracht, je ziet de missie. En dat heb jij 2006, 2010 fantastisch gedaan ja. met Jetta. En Jetta ging toen naar het kabinet, halverwege. Ja. En welke plek kwam jij toen bij de volgende verkiezing? Twee, hè? Of uh, drie? Nee, dus, dus uh, toen in 2010, 10, hè? Ja. Nee, toen kwam ik dus op vier... Uh, toen kwam ik. Nee, in 2006 kwam je op vier, want toen werd je wethouder. Nee, klopt, ja, inderdaad. Dus toen kwam ik op drie. Uh, ja, toen kwam je op, drie, op drie, drie, ja. En toen kreeg je weer nog meer voorkeurstemmen dan ja. de eerste keer. Ja, ja. Hoe, in 2010 hadden we. Ja, je dat vindt. was natuurlijk ontzettend mooi. Nee, dus dan. Uh, ja, ik, ik belandde dus rondom de 7000. Duizend, ja. dus, dus dat. Uh... Dus luisteraars, je moet zeggen, dus even voorstellen: je bent raadslid. Je uh. komt eerst een beetje bleu op nummer 10 in die raad. Mensen zien wat je doet in die raad. Vervolgens krijg je 5000 voorkeurstemmen. Je wordt dan wethouder in een college met Jette Kleinsma, Marnix, Pierre, Pierre Heinen... Nee, nee of Marnix Norden, nee, Marnix Norden, Jette Kleinsma, Rabin Bildeelsing... En Henk Kool. En hen Kool. En dat zie je vier jaar later. En dan zit er natuurlijk ook weer wie blijft wethouder, alles. En dan krijg je 7000 voorkeurstemmen en jullie verloren die verkiezingen. Ja. Jullie gingen van 15, ja, wij gingen ik 15 naar 12, vroeger of nee, 15 naar 10, dus vijf ja. lijsttrekker was toen uh, Jeltje van Nieuwenhoven. Ja, um, um, nou ja, goed, uh, maar goed, het resulteerde wel in drie wethouderszetels, dus, ja. uh, dus zowel uh, Marnix Noorder Henk Kool als ik uh, konden natuurlijk aanblijven. Ik kreeg natuurlijk wel een andere portefeuille ja. en nou ja, goed. Uh, en, ja, toen was ik wel erg boos, ja. Dus, ja uh, dat weet ik. Wat, wat, wat, kijk, Rabin, wat, misschien kunnen we ditje gaan toch stoppen. Nee. En, en, en, kijk, dat spelletje om wethouder te worden... Ja. Dat, we zijn vrienden dus af en toe vertelden me iets wat is echt een vuil spel. want de eerste keer met Jetta... Ja, was het heel schoon en heel netjes. En, en, en toen was ik er ook nog bij, ja. weet je. Dus ik kon natuurlijk wel kijken hoe de hazen liepen... en ja. ik kon natuurlijk wel wat invloed uitoefenen. De tweede keer, uh, toen heeft Marnix Noorder mij niet meegenomen... Nee, in de onderhandelingen. Gedaan. Nou ja, goed, hij heeft kool uh, uh, meegenomen. Dus ik was niet aan tafel. En uiteindelijk is er onderhandeld zoals er onderhandeld is. En op een gegeven moment was er een portefeuille beschikbaar. En zonder geld uh, uh, moest ik wat dingen doen. En toen dacht ik, nou ja, uh, ja ik heb het uh, wel eens in de media gezegd. Ja, het waren lege dozen. Ja, je was de sport. Nee, nee, nee, toen niet. Ja, was nee. het maar sport. Ik nee, bedoel, wat was dan had toen, ik nou, was ja, zit Volksgezondheid, die... duurzaamheid. die Marketing geloof ik ook. Wat... Nee, nee, nee. Dus volksgezondheid, duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie zat erbij. En media. oh ja, dat media. Weet je, dat uh, jij vond het een waarde. Je was echt kwaad. Nou, waardeloos van. ook niet. Kijk, ik bedoel, nou, je kent mij. Ik, ik, ik, ik was daar boos over. Want ik jij vond, je kan geen verschil maken voor mensen. Kijk, daarvoor deed ik uh, integratiebeleid. Ja. Maar ook uh, de buitenruimte. Zeg maar stadsbeheer. Beheer, ja. We noemden dat leefbaarheid. En ik vond dat echt werkelijk een fantastische portefeuille. Om met uh, de openbare ruimte bezig te zijn. En ik zei, de openbare ruimte is eigenlijk een soort stadskamer. Hè, waar iedereen zich... Ja. Dus ik was wel erin geslaagd om een mooi groen beleid neer te zetten. Het afvalophaal uh, had ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik heb natuurlijk die uh, ondergrondse afvalcontainers toen in die periode geïntroduceerd. Uh, ik deed mee met die aanpak en dat soort dingen meer. Dus het was, ik had wel body gegeven aan. Uh, uh, ja, Je hebt het voor mensen, voor haar genezen, beter ja, gemaakt. Ja. En toen moest ik daar vaarwel plotseling zeggen aan die portefeuilles. En dan moest ik met volksgezondheid. Nou ja, daar kon je niet al te veel omdat heel veel dingen voor zelfstandig waar, zijn. Ja. Duurzaamheid kun je alleen maar doen als je stevig buidel met geld meekrijgt. Nou, dat was dus niet het geval. Nou, gemeentelijke organisatie. Ja, ik bedoel, de ambtenaren die werken, die krijgen een salaris. En je bewaakt en je doet wat dingen. Je probeert natuurlijk de organisatie te moderniseren. Ja, dus ik vond dat wel een beetje vervelend, maar toch heb ik er wel wat van gemaakt, hoor. Ja, toch ik ben weet, ik ermee ben, aan de slag weet, gegaan. En, en, en wat, wat het gevolg was, dat bij de verkiezing van 2014 stond u op plek nummer 1. Nee, 14. To, ja, toen ben ik lijsttrekker ja. geworden. Ja. En, en toen kregen jullie zes zetels? Ja. Ja, uh, dus toen hebben we dus ook inderdaad uh, verloren. verloren. Maar kijk, ik bedoel, ja, dat was een moeilijke tijd. Ik bedoel. Um, we hadden een enorme crisis in de partij. Een uh, ja. leiderschapscrisis ook. Uh, heel veel ruzie in de fractie. Uh, uh, uh, in die tijd uh, zette de Partij van de Arbeid door... om het spuivorum te bouwen. Nou, dat ja. is dus een cultuurpaleis waar de bevolking niet zag zitten. Heel nee. duur, nou ja, heel veel discussie... En de opkomst natuurlijk van de Haagse Stadspartij. Ja. En die ging dat natuurlijk als uh, ja, ja, politiek thema gebruiken. Ja. En daar hebben we ons enorm in laten framen. Uh, nou, uiteindelijk uh, heb ik de strijd gewonnen om te komen tot een uh, lijsttrekker. Want er waren vier kandidaten. Ja. Waaronder meneer Kool, hè? Nee, nee, nee. Meneer Kool die had bedankt en zo. Dus er waren ja. totaal andere mensen. Maar uh, die strijd was best wel ontzettend hard. En uiteindelijk heb ik heel veel tijd... De strijd werd ook te laat gevoerd. Ja. Ik, ben, ik heb heel veel tijd en energie moeten besteden... om de boel bij elkaar te houden. Nou, dat is gelukt. En de campagnes zijn we eigenlijk begin februari begonnen. Hè? Terwijl op 19 maart die verkiezingen zouden zijn. Dus, uh, dus, dus, dus ik had een behoorlijke achterstand en zo. Uh, uh, wat ik niet kon inlopen, als het ware. Nou, ik bedoel... Maar je hebt wel een heleboel wat leestrekker heb je het, het gaat me om het aantal stemmen... wat op je is uitgebracht. Dat was weer hoger. Dat nou, was hoger. 10.000, ruim ja. 10.000. Ja. Ja, dus, dus het, het grappig, werd steeds je, hoger. Ja, je, ja, als ik kijk naar jouw carrière... Ja. in die 20 jaar, nu 5 ja. termijnen... Ja. dan zie je steeds een stegende... leen ja. in het aantal stemmen... wat op je wordt uitgebracht. Nou, dat vond ik echt... heel erg eervol. Ik ben ontzettend blij... dat, ik, dat mensen me dat vertrouwen eervol gaven. Let even op de klok, Rabin. We hebben dan bijna een uur erop zitten. We gaan ja. zo naar het nieuws... van één uur. Ja. Luisteraars, en daar... Dan kunt u wel bellen, want we hebben 035, nummer 035 62 11 477. 035 62 11 477. 035 62 11 4 7, 7 mag u bellen om Rabin Baldeelsing vragen te stellen. Dus 035-6211-477. En dan gaan we na het nieuws van 1 uur, dan kunt u allerlei bellen en vragen stellen. En dat soort dingen. Dan gaan we verder met mijn vriend, wethouder Rabin Baldeosing.